9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De politie in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen gaat voortaan altijd de nationaliteit van verdachten bekendmaken. Voorwaarde is wel dat die onomstotelijk vaststaat. Noord-Rijn-Westfalen is de eerste deelstaat waar dat gebeurt. De minister van Binnenlandse Zaken wil op die manier de transparantie bevorderen. Tot nu toe is de richtlijn dat de nationaliteit alleen vermeld wordt als dat strikt noodzakelijk is om de zaak te begrijpen. Organisaties van journalisten zeggen dat ze per geval zullen bepalen of ze de nationaliteit van een verdachte ook zullen melden. Rond de Brunsumer Heide in Limburg geldt sinds 6 uur vanavond een noodverordening. De heide is verboden gebied in verband met de schouw in de zaak Nicky Verstappen morgen. Die is niet toegankelijk voor pers en publiek. Het luchtruim boven het gebied is afgesloten en tientallen agenten surveilleren in de omgeving. De elfjarige Nicky Verstappen werd 21 jaar geleden dood aangetroffen op de Brunsumer Heide. Bij de schouw zijn de rechters, de officier van justitie, nabestaanden van Nicky Verstappen en verdachte Jos B. en zijn advocaat aanwezig. Een Syriër die in Duitsland spioneerde voor Syrië moet Nederland uit. Dat heeft de rechter bepaald. De man zou gevaarlijk zijn voor de openbare orde en veiligheid en schuldig zijn aan oorlogsmisdaden. Hij werkte tot 15 jaar geleden op de Syrische ambassade in Duitsland en speelde daar namen en gegevens van Syrische burgers door naar Damascus. De spion woont al twee jaar in Nederland waar zijn vrouw en kinderen ook wonen. Hij wil een verblijfsvergunning, maar die is hem nu geweigerd.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 Hebben we er niet op uh, staan. Dit is het uh, meesterwerkje van Marcus van Dam. Want uh, dit is een eigen opname uit uh, een... Uh Vlogen tijd, Nou, vervlogen tijd. Ik geloof dat dit uh, 2017 afkomstig is. Uh, toen uh, Marvin Day met zijn band hier uh, aanwezig was. En uh, het nummer Soldier On. Waarom uh, doen wij dat? Dat heeft alles uh, te maken met Marvin Day en zijn band. Want zij komen uh, binnenkort met nieuw materiaal. En dan zit ik ook even uh, gelijk uh, te kijken op...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 shapes in my mind to feel like the stars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 Let's just see how far we get it on down the road. And where we'll sleep tonight. No, we don't need to know. As long as the feeling's right, well, we can take it slow. Ooh.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 allerlei andere vogeltjes, maar geen ja, geen meeuwen. Nee. Uh, dan moet je dus weer meer, meer, meer naar de buitenkanten van, uh, van Friesland uh, opgaan. Uh, ja. richting ja. de wadden zelfs. ja, daar ben ik dan weer. Uh, eh, ik ben ik ben een Waddenfreak. ik moet dan maar zo te zeggen, ik ja. kom graag op Ameland. dus. Of niet de Schelling? daar ben ik ook geweest. ja, zeker. O, nee, dat ben ik ook <laughs> geweest. ja, uh, de schelling. Uh, dat, maar ja, goed. op een gegeven moment uh, vonden wij, mijn moeder en ik, die zijn er van ja? op een gegeven moment van ja, maar uh, het lijkt wel of uh, de toerist op Terschelling de baas is. En de Terschellingen ja, ze eigenlijk niks dat. meer in te brengen hebben. Okay. En dat is op Ameland toch wel anders. Die, uh, die zeggen, je mag geen hoop, maar wij zijn de baas. Ja. Dus, ja. dus nou, uh, is. Ja. wat dat gaat, uh, is dat, uh, vonden wij dat een iets wat prettiger eiland ja, eigenlijk, om uh, ja. daar te komen. Okay. Dus, uh, en daar zijn we ook gebleven. Ja, mijn moeder leeft niet meer. Maar goed, oh, uh, ja. dus, uh, maar goed daar uh, zijn wel de herinneringen aan. Ja, maar, de herinnering. we, ja, en dan gingen we wel door Friesland heen.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 Plotvoer, ik ben het. Ik ga ook even een uh, gedicht daarover schrijven. Een boos gedichtje. Een boos ja. gedichtje. Ja. Ja, mm, of ja. ben je dat, uh, of heb je dat wat meer? Dat vrij gemoedelijk hoor. Ja? Ja. Ja. Ik heb wel eens een gedicht geschreven over um, 4 mei, de, de dodenherdenking. herdenking. Hmm? was toen, een paar jaar geleden, was er iemand die riep, uh, we gaan dat verstoren. Die waren het helemaal uh, ja. mee eens. Ja.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 Het derde nummer van, uh, van wat je me toegestuurd hebt. Ja, maar dus, goed. Nou als het dus... goed, is, gaat dat over de pond, De pond uh, over het ei, volgens mij. <laughs> nou goed, maar goed. Dus, <laughs> dus dat gaat over Amsterdam. Dus heb jij iets dan... over ja, Amsterdam. Nou, ja, nou, dat... In ieder geval een Amsterdams gerichtje. Een dus uh, Amsterdamse accentje, dat ga ik daar nou, nou ook even erbij. Uh... Ik ga eventjes mij richten tot misschien <laughs> één iemand die ook zit te luisteren. Mick Boskamp, luister je even mee? Nou Mick, daar gaan we. <laughs> Het gedichtje heet Laas erop. Loes had een laas erop zo. Althans, dan leek het op. Piet vond het een kaleren beest. Hij kefte en fraat al zijn schoenen op. En als Loes s morgens vroeg de bed niet uitkomen kon, zei ze: Piet, zet Loetje maar even op het balkon. Daar stak hij jankend zijn kop door de balustrade. En klaar wakker was de hele Linneeskade. Hij piste ook niet in een hoekje bij het afvoergootje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 wachten altijd een mooi verhaal. Ik voel weer die tochtige gangen met ijzer verroest en het dain onderdek, waar je altijd oppassen moest voor vlak meeuwen. Of de gladde vloer En ik hoor de firma nog schreeuwen Als een bootje te dicht langs een voer De krakende klep die knallend neerkwam op de kade Echoot in mijn hoofd als een heimweebalaar De pont over het ei, Wind en klotsend water. Fietsers in een rij. Een zwerver met een kater. Reinaken en plezierjachten. Tussen het holhuis en centraal. Drommen mensen.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 en de maan die scheert. De pont over het ei. Wind en klots water, Fietsers in een rij. Een zwerver met een kaarten. Rijnaken en plezierjachten tussen het oog centraal, dromen mensen die er altijd een mooi verhaal. And another played guitar. They sang about their love and life straight out from their hearts. Everybody turn around to see these strangers walking by. Though well, they were quite familiar in this old small Wicklow town.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 ja, zangeres. En misschien wel actrice in de dop. En dat is de dochter van radiocollega Dolly Tempirik, Lea Bos. En die hoor je dus ook. Uh, uh, Zandvoortser kan het haast niet. Wie de goed van Walking the Sheep. is right, it's going on every day, the earth feels small so am I, living just another day, Ooh.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 Trouble ain't gone, trouble ain't gone I would like you to stay, but I can't for to run Now I'm saying Why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 geval sowieso in de gaten. Waarom zeggen wij dat? Het is ook een band die wij kennen uit het voormalige Rob Akda-circuit. Uh, en ze zullen de EP gaan releasen. Dat staat hier ook. In het Patroonaat in Haarlem. Het zal waarschijnlijk, denk ik, de kleine zaal zijn. Vanaf 8 uur zullen ze dat doen. Uh, 7 september. Ik meen dat dat op een vrijdag of een zaterdag is. Uit. Maar nou, weet jij dat Helene toevallig uit je hoofd? Uh... Nou, ik ben er niet zo goed in hoor. Nee, ik ben niet goed in kalenders.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 Heel diep van binnen zal Zandvoort altijd dat vissersdorpje blijven. Lijnen tikken tegen de mast. Jij bent er al vroeg uit. Ligt alles nog goed vast. Het is knus. And El Fandor, that is high. De haven en de tuinen, eerst een borrel in de kuik, en dan over het eiland struinen, eten bij Hessel, Heer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 het was uh, Nocoyo zij heet Donata Kramers en de ander heet Daim De Rijke en uh, ze vormen Nocoyo. De band is weet uh, je wel. Ondertussen een paar keer veranderd, maar dit is het, het tweetal wat het sinds een aantal jaren nu doet. Dit is de vaste kern eigenlijk geworden. Um, binnenkort verschijnt een compleet nieuw album. Het is dus de opvolging van uh, Resonate uh, en het uh, heet Loud and Shameless. Dat uh, binnenkort uh, gaat uh, verschijnen en daar zullen we natuurlijk ook uh, aandacht aan besteden. Hines uh, is al wat langer uit. Uh, die hebben we bijna over het hoofd uh, gezien en daarom halen we het een beetje in. Um, Helene. Ik vond het hartstikke leuk uh, dat je bij ons uh, geweest uh, bent. Dat is ook heel leuk, ja. dankjewel. Ja. Was het de moeite waard? Zeker. Okay. Ja, ik kom zo weer om. <laughs> <laughs> uh, en uh, Nu, uh, hoe gaat het uh, gewoon uh, rustig aan terug? Ja, ik ga ja. we weer de uh, afsluitdijk of nee, we gaan door de polder, denk, de denk ik. De polder. Ja, ja, want de afsluitdijk uh, is geloof ik. Uh, ja, ze zijn aan het werk. Dus dat is wel, gaat heel traag. Dus dan ja. is het via Lelystad uh, we wel, terug. Ja. Dus via de Flevo-route. Uh, ja. Flevo bij Amsterdam-Muiden en dan uh, terug omhoog. Zeker, ja. ja. Nou, jullie komen er wel, denk ik. Ja.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 Oh,